Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Er zijn tientallen serieuze reacties binnengekomen over het neerhalen van vlucht MH17. Het Openbaar Ministerie riep getuigen in Oost-Oekraïne op zich te melden... vooral als ze meer wisten over een boek-raketsysteem dat zou zijn gebruikt. Na de oproep op 30 maart kwamen er binnen een week 170 e-mails... en 135 telefonische meldingen binnen, meldt het OM. Antidemocratische groeperingen moeten worden verboden. CDA, VVD, ChristenUnie en SGP gaan dat vandaag voorstellen in een debat in de Tweede Kamer. De partijen die geen meerderheid hebben willen dat de grondwet wordt gewijzigd... om te voorkomen dat IS-achtige groepen de democratie omverwerpen. CDA-Kamerlid Heerma wijst erop dat in landen als Duitsland en Spanje al een dergelijk verbod bestaat. De PvdA is tegen. Volgens Kamerlid van Dam verdwijnen de extremistische opvattingen niet als een extremistische groepering wordt verboden. De studenten die het Maagdenhuis bezetten zeggen dat ze het gebouw maandag verlaten. De acties tegen het bestuur van de Universiteit van Amsterdam zullen doorgaan, maar op een andere manier. Het Maagdenhuis wordt sinds 25 februari bezet door studenten die het niet eens zijn met het onderwijsbeleid van de UvA. Gisteren stapte de UvA naar de rechter om via een kort geding het vertrek van de studenten af te dwingen. President Rouhani van Iran waarschuwt dat zijn land geen nucleair akkoord zal sluiten met de zes wereldmachten als de sancties tegen Iran niet gelijktijdig worden opgeheven. De president zei dat alle economische sancties onmiddellijk moeten worden opgeheven als het akkoord een feit is. Vorige week werd een principeakkoord bereikt over het verminderen van het aantal kernreactors in Iran. In ruil daarvoor worden de sancties geleidelijk opgeheven. Het weer in het noorden wat wolkenvelden, het wordt daar 10 tot 14 graden. De rest van het land geregeld zon en een maximumtemperatuur van 16 tot 18 graden. Morgen wordt het nog iets warmer met overal geregeld zon. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 3 kilometer. Voor Muiden ook 3 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Knopen Badhoevedorp 4 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen de Brechtseplein 5. De A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 2. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 sun was shining, I'm positive. Wake run Then I heard you was talking trash. I promise you'll pay my bill. See, they won't buy my pride. But that just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 But when I see you out and about, it's such a crime If you should ever want to be loved by anyone It's not unusual, it happens every day No matter what you say anyone Voort. En jij bent erbij. flowers under my head and pillows on your side instead of you, cause that's what sings Think about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 Een oceaan dan zeggen Is van mij Alleen